De gemeente Zwolle heeft een overnachtingsplaats aangeboden, maar dat hebben de actievoerders afgeslagen. Morgen vroeg is er overleg tussen de Irakezen en de IND.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 Er komt opnieuw een zwemverbod bij de Zandmotor in Zuid-Holland. Een stuk opgespoten zand bij Scheveningen. Het afgelopen weekend haalde de reddingsbrigade 18 mensen uit het water... die in problemen waren gekomen door een gevaarlijke stroming... in de buurt van een strandtent. Daar gold eerder al een zwemverbod, maar dat werd in juli ingetrokken. Volgens de provincie Zuid-Holland werd de zaak goed in de gaten gehouden. Ook stonden er borden om zwemmers te waarschuwen voor de sterke stroming. Het nieuwe verbod gaat waarschijnlijk woensdag in. De Amerikaanse actrice en comedienne Phyllis Diller is op 95-jarige leeftijd in haar huis in Los Angeles overleden. Ze was een van de eerste vrouwelijke stand-up comedians in de Verenigde Staten met succes. Diller begon halverwege de jaren 50 in een comedyclub in San Francisco nadat ze jarenlang in de reclamewereld had gewerkt. Op het podium werd ze bekend door haar grappen vol zelfspot... en haar lach. Het grote publiek leerde Diller kennen door haar vele tv-optredens... onder meer in de show You Bet Your Life van Groucho Marx. In de jaren zestig was ze de vaste partner van Bob Hope... met wie ze 23 tv-specials en drie speelfilms maakte. Tussen 1995 en 2004 speelde ze in een paar afleveringen... van de soap The Bold and the Beautiful. Ze speelde daarin de rol van visagiste Gladys Pope... Gevechtshelikopters van het Syrische leger hebben een voorstad van Damaskus bestookt. De aanvallen waren gericht tegen opstandelingen die het in dit gebied voor het zeggen hebben. Daarbij zijn volgens de oppositie zeker twaalf doden gevallen. Ook op andere plekken in de stad werden schietende helikopters gezien. In een andere wijk van Damaskus, die ook in handen is van de oppositie, is flink gevochten. Troepen van president Assad probeerden met tanks de tegenstanders uit de wijk te verdrijven. Er zouden drie doden zijn gevallen. De aanval komt op de dag dat de waarnemers van de Verenigde Naties het land hebben verlaten technologiebedrijf Apple heeft met zijn beurswaarde een nieuw record gevestigd. De koers van het aandeel Apple steeg vandaag opnieuw... en daardoor komt de waarde van het bedrijf inmiddels uit op ruim 620 miljard dollar. Niet eerder was een bedrijf zoveel waard. Het oude record stond op naam van Microsoft. Dat softwarebedrijf had op 30 december 1999 op de beurs een waarde van bijna 619 miljard dollar. Het weer vannacht overwegend droog, wel lokaal kans op mist. Het koelt af naar 15 graden. Morgen vrij zonnig, in de loop van de dag meer bewolking en kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust, tot 27 graden in het zuidoosten van het land. De wind is zwak tot matig. De rest van de week minder warm en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit Eva Jinek. In Groningen zijn tientallen auto's bedekt met een dun laagje rood zand. Naar nu blijkt woestijnzand uit de Afrikaanse Sahara. Duizenden kilometers hebben die zandkorreltjes afgelegd. Hoog in de lucht, met alle kans om onderweg neer te storten. Het is een nietig bestaan als zandkorreltje. Samen ben je indrukwekkend, alleen bijna niets. Maar deze... Deze hebben een wonderlijke reis afgelegd. Als ik in Groningen woonde, zou ik deze avontuurlijke rode zandkooltjes... van mijn auto vegen en in een potje bewaren. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Een levende legende, zo wordt zanger, dichter en schrijver Leonard Cohen omschreven... Hij is bijna 80 jaar oud, maar nog steeds innig geliefd... door al zijn fans wereldwijd, die hij deze dagen in Amsterdam... op twee concerten trakteert. Een van zijn grootste fans hier in Nederland... is een andere levende legende, Mart Smeets. En met hem praten we over de ontroering die Cohen bij hem teweeg brengt. 12 september nadert, maar heeft u al een keus gemaakt? Bij het oog duiken we in de verkiezingsthema's... en bespreken we de concrete plannen van de partijen. En vanavond storten we ons op, op cultuur en spreken we het CDA en de SP over hun visie daarop. En in Libië laait het geweld weer op. Wie zit er achter deze recente aanslagen? En in hoeverre waart de geest van de gaddafi clan daar nog rond? Dat horen we van Libië-deskundige Gerbert van der A. En om vijf voor twaalf reïntegreert correspondent Basmesters in Nederland. Dit allemaal het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 20 augustus. Polly wilde dat Wincy dood zou gaan. Ze kan niet meer op één wereld leven met Wincy... En Jingwa moest Wincy doodmaken. 20 euro voor de moord op een meisje. De Facebook-moord wordt het genoemd. De vriendinnen Wincy van 15 en Polly van 16 krijgen ruzie. Ze vechten het uit via Facebook en andere sociale media. Wincy moet dood, vindt Polly. En met haar vriendje Wesley huurt ze Jingwa van 14 in om haar te vermoorden. Jingwa steekt haar neer. De rechter vindt dit zo opmerkelijk dat ze bij wijze van hoge uitzondering besluit om deze zaak met allemaal minderjarigen niet achter gesloten deuren te behandelen. Dat betekent dat we een afweging hebben gemaakt, het belang van de maatschappij aan de ene kant en jouw belang aan de andere kant. En dat we besloten hebben om de feiten in het openbaar te blijven behandelen. Het Openbaar Ministerie eist de zwaarste straf, één jaar jeugddetentie en twee jaar jeugd -tbs. Gelet op de ernst van dit feit, ook gelet op de persoon van de verdachte, vindt het Openbaar Ministerie maar één straf passend. En dat is de maximale straf. De maximale straf, maar dat is natuurlijk nooit genoeg voor een vader die zijn kind moet missen. Belachelijk gewoon. Vanwege dat mijn dochter uh, uh, is uh, overleden, maar die daad dat er vanwege minderjarig is, maar één jaar kreeg. Vandaag stond Xinhua voor de rechter, morgen is het de beurt aan Polly en haar vriendje Wesley. De voorwaardelijke doodstraf: het bestaat in China. De vrouw van een hoge partijfunctionaris, Gu Kailai, vermoorde een Britse zakenpartner en haar man stopt het in de doofpot. Dat mag ze dus niet nog een keer doen. Anders staat ze alsnog voor het vuurpeloton. Bij goed gedrag blijft het levenslang. Een rechtvaardige straf, vond ze zelf. Haar man, Bo Silai, was de hoogste baas van het district Chongqing. Die baan werd hem afgenomen en naar een verdere hoge positie in de partij kan hij fluiten. Waar hij is, weet alleen het politbureau. De verwachting is dat hij nog wel voor de rechter zal verschijnen. Het doodvonnis is wel degelijk uitgesproken over de telefoongids. Daar was op aangedrongen door gadgetgoeroe Alexander klupping Hij startte de website sterftelefoongidssterf.nl. En inmiddels heeft zo'n beetje de hele Tweede Kamer zich aangeboden als executeur. Geen dikboek meer in de bus, maar een klein kaartje. Regelt dan netjes. Stuur iedereen een kaartje. Zeg, als u de telefoongids wilt hebben op papier, stuur het kaartje in en u krijgt hem. De telefoongids is namelijk net zo achterhaald als de lantaarnopsteker en de ketellapper. Iedereen heeft toch inmiddels internet. Het is veel makkelijker. Ja, waarom? Ja, daar heb ik niet zo'n ding liggen. Dan hoef ik niet te zoeken. Nee. En als ik het online doe, dan typ ik in wat ik wil en dan, dan heb ik hem. Ja. Nou ja. Bijna iedereen heeft hem. Nee, we hebben geen internet. Nee, dan houd het op, hè. En we hebben geen computer. Nee, dat hebben we ook allemaal niet. Nee. Alleen een, uh, alleen een televisie, een grote televisie. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Marielle Hachman alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. 17 leden van het CDA en de PvdA komen morgen met een gezamenlijke oproep aan hun partijen om niet te polariseren in verkiezingstijd. Trouw schrijft dat de leden van het zogeheten Vredeburg-beraad vinden dat PvdA en CDA geen wonden moeten slaan die na de verkiezingen samenwerking in de weg staan. Ze willen juist benadrukken dat beide middenpartijen veel waarde delen. De 17 leden van het beraad praten sinds januari met elkaar. Ze hebben elkaar de vraag gesteld waarom CDA's en PvdA's elkaar zo wantrouwen. Uit de gesprekken is gebleken dat het wantrouwen teruggaat tot het kabinet van 8L uit de jaren 80. Maar wat hen bindt, zo hebben ze ontdekt, is dat beide partijen moeite hebben om zich staande te houden in het huidige politieke landschap. Dat wordt volgens het Vredeburgberaad gekenmerkt door populisme en polarisatie. Het testtoestel van de JSF heeft vandaag zijn eerste vluchten achter de rug. Volkskrant publiceert morgen dat driekwart van de kiezers vindt dat het komende kabinet niet moet overgaan tot de aanschaf van het Amerikaanse gevechtstoestel. De krant baseert het cijfer op een onderzoek van Klingendaal met het Instituut voor Internationale Betrekkingen. De meeste kiezers willen sowieso dieper snijden in de krijgsmacht. Ook op de militaire missies in het buitenland kan worden bezuinigd. De enige uitzondering is de bestrijding van de piraterij om de koopvaardij te beschermen. Het beschermen van de Nederlandse belangen is voor veruit de meeste Nederlandse kiezers het belangrijkste doel van het buitenlandbeleid. De geheime dienst AIVD moet beter bekijken of staatsgeheime informatie na vele jaren toch kan worden vrijgegeven via het Nationaal Archief. De Telegraaf schrijft over een aanbeveling die de commissie van toezicht naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De commissie constateert dat de dienst niets doet aan het structureel beschikbaar stellen van gedateerde staatsgeheime informatie. Dat is wel noodzakelijk volgens de toezichthouder, omdat het maatschappelijk belang is gediend met een zo groot mogelijke transparantie. Nu komt die vraag alleen op al bij de AIVD. als het onderwerp toevallig voorbij komt. of als er iemand om inzage vraagt. De politie gaat gebruik maken van mobiele DNA-laboratoria. Daarmee kan de politie al drie kwartier na de ontdekking van een misdrijf aan de slag. met DNA-sporen van een verdachte. valt te lezen in het Nederlands Dagblad. Volgens een expert van de Nationale Recherche. kan een traject dat vroeger dagen kostte. voortaan binnen enkele uren worden afgelegd. Het mobiele laboratorium is vandaag gepresenteerd in Den Haag. tijdens een congres met forensie. Speurders uit 56 landen. Een ander nieuwtje is het maken van 3D-opnamen van plaatsen waar sporen zijn gevonden. Die opnamen zouden een discussie in de rechtszaal over de vindplaatsen van sporen overbodig moeten maken. Spits meldt dat zaterdag in de Tweede Kamer een zeer serieuze oefening is gehouden voor het geval er een aanslag wordt gepleegd op PVV-leider Geert Wilders. Een groep bezoekers werd gewaarschuwd voor geweerschoten. Daarnaast zagen ze dat er zogenaamde gewonden werden afgevoerd. Volgens Spits was de oefening in de vleugel van de Partij voor de Vrijheid. De dienst Koninklijke en Diplomatieke Bescherming, die Wilders beveiligt, bevestigt dat er een oefening is gehouden in de Tweede Kamer. Maar een woordvoerder zegt dat het toeval was dat die oefening plaatsvond op de PVV-burelen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen. Na Avenida Marginal, no nuad de madrugada, hoje está brincando soltar, hoje está brincando mãe mamãe. Oi que sabura, está brincando mãe criola, na silêncio de madrugada, no dimar das quebra na areia. Na Avenida Marginal, no nuad de madrugada, hoje está brincando soltar, hoje está brincando mãe mamãe. Oi, que sabura, tá brincando a mente criola. Num no silêncio de madrugada, tô ouvindo martas quebrar na areia. Nida marginal é que tá na moda, na avenida marginal que tá morrendo peixe. Oh, Jack, bem nesse de madrugada, bem nesse calor, não tá passando. Nida marginal é que tá na moda. Nas ni da machina le que tamor el pech o chak menescalon ti madrugada menescalos no ta pasa sa menescalon ti madrugada menescalos no ta pasa sa Original, no nuado de madrugada, Gusta brinca a nosso altar, Gusta brinca a brincar, mãe má, pai. Oi, oh, e que sabura, a brincar na maderiola. No silêncio de madrugada, Tu vi martas quebrar na areia Na avenida marginal, No nuado de madrugada, Gusta brinca a nosso altar, Gusta brinca a brincar, mãe má, pai. Oi, oh, e que sabura, a brincar na maderiola. Silenzio madrugada, tuurde die martas kebranare. Venida marginale kanamor, na venida marginale kanamor de pech, oh Jack. Venes calor die madrugada, venes calor, no te pasasa. Venida marginale kanamor, na venida marginale kanamor de pech, oh Jack. Menes calorie madrugada. Menes calorie madrugada. Menes calorie madrugada. Menes calorie madrugada. Avenida Marginaal van Cesario Evora. Opnieuw een bomaanslag in Libië. Een auto van een Egyptische diplomaat ontploft in de stad Benghazi. Niemand raakte gewond, maar gisteren kwamen bij verschillende bomaanslagen in de stad Tripoli twee mensen om het leven. Volgens de Libische autoriteiten zijn het aanhangers van Gaddafi die achter het geweld zitten. Aan de telefoon Libië-deskundige Gerbert van der A. Gerbert, goedenavond. Goedenavond. Ja, Gerbert, vanavond, eh, vandaag een aanslag in Benghazi, gisteren verschillende aanslagen in Tripoli. Een opvallende toename van geweld, zou je zeggen? Um, ja, eigenlijk wel, maar ook weer niet, want... Um, dus er zijn de afgelopen maanden eigenlijk voortdurend aanslagen. Dus er zijn aanslagen geweest op uh, Amerikaanse diplomaten, op Britse diplomaten, op het Rode Kruis. Um, er is ook een aanslag geweest op een uh, Tunesisch uh, diplomatiek doel. Dus uh, ja er gebeuren wel voortdurend van dat soort dingen. Alleen, er zitten volgens mij wel telkens andere groepen achter. Dus er zijn verschillende groepen die dat soort aanslagen plegen. Maar het zijn dus telkens weer uh, diplomaten die aangevallen worden, als ik jou goed begrijp. Ja, nou, dat is de afgelopen uh, week is dat een beetje een, een, uh, een, een stramine aan, aan het worden. Mm -hmm. En ja, en daar. Ja, daar zit dan waarschijnlijk inderdaad die Gaddafi-loyalisten zitten daar zitten daar ja, want Dat is wat Libië dus suggereert, dat Gaddafi-getrouwen erachter zitten. En dat vind jij ook wel aannemelijk als ik jou hoor. Um, de, ja, want uh, kijk, dat die, uh, dat die Egyptische uh, diplomaat is aangevallen, dat, dat zou je in verband kunnen brengen met de belofte van de Egyptische overheid. Dat zijn een aantal Gaddafi-loyalisten die naar Egypte zijn gevlucht. Uh, dat ze die zouden willen uitleveren aan Libië voor berechting. En ja, dat is een paar maanden geleden ook gebeurd... met een voormalige premier van Gaddafi die in Tunesië zat. En vlak nadat die is uitgeleverd aan Libië... is er toen een bom ontploft bij een Tunesische ambassade mm -hmm. in, in Tripoli. Dus ja dat, ja, dat is eerder gebeurd. Represailles voor uitleveringen. Is er um, nog veel angst in Libië voor die Gaddafi-clan of voor die Gaddafi-getrouwen? Ja, dat viel mij bij mijn laatste bezoek. Dat is al wel weer een paar maanden geleden. Toen viel mij dat heel erg op. Dat mensen echt, echt wel geloven dat de familie Gaddafi een poging doet om terug aan de macht te komen. En je hebt dan twee zoons en een dochter van, van Muammar die dan in Algerije zitten... Um, dan heb je nog een uh, zoon die in, in Niger zit. En er circuleerden zelfs verhalen dat een uh, aantal zoons die zouden zijn gedood tijdens de opstand. Dat die nog in leven zijn en dat die stiekem uh, vanuit Libië allerlei voorbereidingen treffen om, om de macht te, te grijpen. En ja, dat soort verhalen die, die, die werden dan op de lokale radio uh, verteld. En dan, dan was er ineens iemand die. Uh, ja, die, die, die uh, medestander van een van die zogenaamd gedode zoons van Gaddafi... die nog leefde en die had dan ook allemaal details... dat zijn been was geamputeerd en dat hij in een grot ergens in de woestijn uh, woonde. En ja, daar allerlei voorbereidingen trof mm -hmm. En ja, de mensen geloven die verhalen echt. Dus, nou ja, ja, het lijkt mij dat die verhalen alleen maar geloofwaardig zijn... op het moment dat er nog voldoende aanhangers zijn in Libië... die een eventuele overname mogelijk zouden kunnen maken. Is dat zo? Nou, ja, Het hoeft niet alleen in Libië te zijn, want in, ik bedoel in Egypte en Tunesië zitten heel veel Gaddafi-getrouwen. Wat is heel veel, Gerbert? Waar moet ik dan aan denken? Ja, duizenden waarschijnlijk. Alle ministers zijn gevlucht, heel veel mensen van zijn stam. En, en dan heb je inderdaad, wat jij zegt, in, in Libië zelf heb je... Uh, de, diezelfde reis die ik eerder dit jaar maakte, als je dan in zijn geboortestad Zicht kwam en vlak daarbij Benny Walid ja, ik, ik was echt verbaasd dat, dat bijna iedereen zei van ja, maar onder Gaddafi was alles beter en wij, wij willen hem terug en niemand schaamde zich ook voor om dat uh, publiekelijk zo, zo te zeggen en die, die, die, die, die stam uh, van Gaddafi die is niet zo groot, maar dan heb je nog een, een andere stam waar hij een hele goede relatie mee had, uh, de, de Vallen. Ja, die, die tellen 1 miljoen mensen en dat is uh, 15 van de Libische bevolking. Dus ja, uh, okay. En er liggen overal wapens, als ik het goed heb begrepen. Dus iedereen is tot de tanden toe bewapend, geloof ja, ik. Ja, misschien even een bom fabriceren is niet zo ingewikkeld. Dus inderdaad, dat soort mensen. Ik. ik... Ik denk niet dat ze direct de, de macht zullen kunnen grijpen... maar ze kunnen inderdaad wel heel veel uh, rotzooi veroorzaken. Mm -hmm. Ik vind het fascinerend dat je zegt dat, het, dat die mensen zich er niet voor schamen... om te zeggen dat het eigenlijk beter was onder Gaddafi. Want wat je vaak ziet, na nou, dit soort omwenteling... of het verdrijven van zo'n heerser... dat er dan een soort zuivering plaatsvindt. Dat al zijn voormalige aanhangers... Ja, ook met represailles te maken krijgen, maar dat is dus niet zo. Nee, nee een gedeelte van, van die aanhangers wel, maar te, tegelijkertijd is er inderdaad ook een heel groot. Ge, ja, er zijn voormalige ministers die, die, die zijn dan overgelopen, dus die, die maken nu deel uit van uh, allerlei nieuwe politieke partijen. Maar mensen die tot, tot het eind aan zijn zijde zijn blijven staan, ja, die, die, die hebben wel moeten vluchten, maar het zijn inderdaad meer. Ja, die mensen die ik sprak, ja, dat waren gewoon studenten bijvoorbeeld mm -hmm. aan de universiteit. Of uh, iemand die werkte dan op het vliegveld. Uh, ja, dat soort mensen die worden niet allemaal in, in de gevangenis gegooid. Want die gevangenissen zitten al vol met echt meer de hogere vertegenwoordigers mm -hmm. van het voormalige regime. Dus inderdaad, dat soort lagere regionen. Ja, die... Je had het net over die, uh, die paar kinderen van Gaddafi die verspreid over de wereld uh, zich ophouden. Hoe machtig is die familie? Nu nog. Ja, dat, dat, ik, dat vind ik heel moeilijk om, da, om daar iets over te zeggen. Ik, de, ik denk dat ze een, waarschijnlijk nog heel veel geld zullen, zullen hebben staan op allerlei bankenrekeningen. Libië was natuurlijk uh, een van de belangrijkste olie-exporterende landen in, in, uh, in het Midden-Oosten. Um, en er wonen niet zoveel mensen. Uh, de, de, dus de, de familie Kadhafi heeft in die 40 jaar dat ze aan de macht zijn geweest ja, overal in de wereld... Uh, uh, bankrekeningen en allerlei bezittingen kunnen, kunnen verzamelen. En een gedeelte van die bezittingen is natuurlijk uh, ontdekt door, uh, door de nieuwe regering en door allerlei internationale instituten, maar er zal ook heel veel geld zijn wat, wat, wat niet is ontdekt. Wat veilig weggestopt is, ja, ja, waar ze en bij en kunnen komen. Ja, precies. En ja, als, je, als je geld hebt, kun je natuurlijk heel veel dingen voor elkaar krijgen. Ja. De meest invloedrijke Gaddafi, de zoon uh, Muammar Seyf, hij zit nog altijd vast. Vanavond is bekend gehoord dat hij binnenkort voor de rechter moet verschijnen. Weet jij waar en wanneer dat precies gaat gebeuren? Ja, dat, dat, dat, dat verhaal gaat, gaat al, al maandenlang dat hij voor de rechter zal worden gebracht in, in Libië. Um, maar, ja, dat, maar dat is, heeft ook vooral mee te maken dat de Libiërs het helemaal zat zijn dat het internationaal gerechtshof telkens maar roept dat hij moet worden uitgeleverd voor berechting in Den Haag. Want Libië heeft vanaf het begin laten blijken dat ze hem zelf willen berechten. Alleen dat internationaal gerechtshof blijft om die uitlevering vragen. Mm -hmm. dus, dus die relatie tussen dat internationaal gerechtshof en uh, en Libië, de nieuwe Libische regering wordt ook steeds slechter. Ja, ze zeggen nu dat ze het volgende maand zullen, zullen gaan doen. Maar ja, ik bedoel, er is helemaal geen rechtlijke functionerende rechtelijke macht. Al die duizenden andere mensen die de afgelopen maanden zijn opgepakt, ja, hebben ook geen proces gekregen. Mm -hmm. Ja, er zijn nog heel veel andere mensen. Dus die voormalige premier, waar ik het net over had, die is uitgeleverd door Tunesië. Die wacht ook op een proces. Dus dan als ik het zo hoor aan een niet functionerend rechtelijk systeem... dan is de kans dat hij een eerlijk proces krijgt vrijwel nihil. Nee, dat, dat was ook inderdaad de, de, de, het oordeel van een van de advocaten... die door het internationaal gerechtshof naar Libië werd gestuurd. En die ver, vervolgens werd gearresteerd. En, en pas drie weken later weer terug mocht naar huis... En die bij terugkomst uh, in Den Haag, dat inderdaad ook zo heeft gezegd... van de, de kans op een eerlijk proces is, uh, uh, ja, die is er niet eigenlijk. Die is er niet, nee. Nou goed, uh, we gaan het zien. Uh, over een maand vermoedelijk in Libië. Gerbert van der Aar, hartelijk dank. Graag gedaan. As a car pulls out the driveway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 Robert Cray won't be coming home. Met de verkiezingen in aantocht pluist het oog deze dagen de verkiezingsprogramma's uit. Per uitzending buigen we ons over één thema. Die bespreken we met twee Kamerleden en een deskundige. Vandaag alweer de laatste aflevering en we gaan het hebben over cultuur. Onze deskundige van vanavond is Philip Vermijlen, hoofddocent culturele economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En de woordvoerders van vanavond zijn Marieke van der Werf van het CDA en Jasper van Dijk van de SP. Welkom alle drie. Dank Dank u. Goedenavond. Ah, ik hoor de heer ook heel goed. Um, ik begin even bij de onafhankelijke deskundige, meneer Vermijlen. Per 1 januari zit er 200 miljoen euro minder in de subsidiepot voor cultuur. Hoe interessant was het om al die verkiezingsprogramma's... door te spitten op het thema cultuur? Wel, het was bijzonder interessant, gezien het feit dat we die besparingsrond of de aangekondigde besparingen toch uit het vorige kabinet hebben zien voortvloeien. Maar tegelijk verbazen mij het wel dat in de verkiezingsprogramma's betrekkelijk weinig aandacht werd besteed aan dit, aan, dit, aan dit gevoelige thema eigenlijk. En dat ging van een paar zinnen bij de PVV die eenvoudig wilden dat de kunstsubsidies worden afgeschaft en dat er meer aandacht is voor de Nederlandse heroïsche geschiedenis, zoals dat heet, tot toch wel veel meer uitgewerkte voorstellen um, bij de ChristenUnie, de SP en D66. Maar al bij al gaat het dan ook nog om één, maximaal één, twee, twee pagina's op uh, 50, 60, 70 pagina's uh, van het geheel. Dus het uh, op zich verbazen mij wel dat het niet uh, in die zin ja, heel concreet was. Mm -hmm. Maar er zijn toch wel een aantal dingen die, die, uh, die meteen opvielen. In die zin dat volgens mij alle partijen er wel doordrongen zijn van het feit... dat we naar een ander model van, van financiering moeten gaan... Uh, om de cultuursector betaalbaar te houden. En wat is het algemene sentiment daarin... als u al die verkiezingsprogramma's vergelijkt? Wat, waar zijn ze het over eens dan? Inderdaad dat we naar alternatieven moeten gaan... Uh, om, om, om geld binnen te halen en niet louter gebaseerd op subsidies. Ja. Dus de, de eigen inkomsten moeten moet, moet, moet naar boven. Uh, daar is men het eigenlijk wel over eens. Hoe dat dan moet gebeuren, die vormen van cultureel ondernemerschap, zoals het dan heet, daar lopen de meningen natuurlijk sterk uh, over uiteen. En wat het boeiende daarvan ook is, is dat die standpunten iets zeggen over um, de rol die de overheid zou moeten spelen uh, bij het kunst- en cultuurbeleid. Mm -hmm. En ook daar zie je enorme grote verschillen. En dat is, die zijn heel ideologisch getint. Dus dus uh, wel wat de... kiezen voor de, voor de kiezer? Oh als ja, dan... in, in die zin, wel, in die zin op, dat, um, op dat niveau is het heel interessant, omdat je aan de linkerzijde ChristenUnie, maar ook SP, uh, die staan eigenlijk voor, ook bij Van de A, voor een heel actieve overheid. Een, een overheid die nog opdrachtgever is uh, van kunst en cultuur. Naar meer richting vvd waar die meer wil faciliteren dus van kijk uh, uh, kunst en cultuur hebben hun waarde maar ze moeten ja meer onafhankelijker worden zeker naar... kunnen ophouden eigenlijk precies, uh, ja. precies en daar moeten misschien wel de tools voor worden aangeleverd maar de, men verwacht toch meer iets vanuit die sector zelf uh -huh. en wat viel het meest op in de programma's van de hier aanwezige woordvoerders dus in het programma van het cda en van de sp wel, de, de verschillen zijn eigenlijk heel groot. In die zin uh, verbazend mij enorm dat uh, de CDA zich ontzettend op de vlakte houdt. Er is een, een paragraafje waar een aantal uh, gemeenplaatsen in staan. Ook om te zeggen dat ja, cultuur is belangrijk Ze moeten meer inkomsten gaan uh, genereren. Uh, ja, we moeten ook niet alleen in, in de Randstad kijken... maar ook, ook, ook cultuur daarbuiten, op het platteland en, en in het zuiden en die meer. Maar daar wordt eigenlijk... Ja, ze laten het achter ze van hun tong niet zien... De SP, aan de andere kant, uh, heeft een heel wat te zeggen over cultuur. Ze, men zegt, van, ja, het is, het, het, het, het is echt wel belangrijk voor onze maatschappij. Het is goed voor onze samenleving. En formuleer ook zelfs een aantal concrete voorstellen. Uh, hoe dat daar moet gebeuren. Mm -hmm. uh, maar daar kan u misschien iets verder... Uh, <laughs> nou, ik ben ook benieuwd naar de antwoorden van, uh, van, onze, van uw gasten daarop. Uh, ja, dat, dat ben ik ook. Zal ik even bij het CDA beginnen hier, bij mevrouw Van der Werf. Um, u laat niet het achterste van uw tong zien. In het cultuursegment in uw verkiezingsprogramma? Ons verkiezingsprogramma is inderdaad op, uh, op hoofdlijnen. En dat heeft natuurlijk ook ermee te maken... dat we een enorme operatie achter de rug hebben met dit kabinet. En dat we daaruit voortgekomen, uh, uit voortkomend zien dat uh, de cultuursector uh, het ook oppakt... en op eigen benen gaat staan en dat cultureel ondernemerschap ook oppakt. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je in de komende tijd... ja, inderdaad, kijkt de, de punten waar het CDA altijd al aan vasthield, die nu ook trouwens echt in het verkiezingsprogramma staan... cultureel ondernemerschap, hoe kun je dat verder ondersteunen... Uh, heel belangrijk, de regionale spreiding. Met Prinsjesdag worden alle beschikkingen bekendgemaakt... van wie krijgt nou uiteindelijk wat. En het CDA zal heel erg kijken of er uh, niet alleen een randstadcultuur is... maar ook in de, in de regio. Uh, het CDA, er is nog een amendement aangenomen op ons verkiezingscongres. En dat praat dus over een revolverend fonds, een laagrentend fonds... om niet als subsidie, ook niet ter vervanging van subsidie... maar aanvullend naar een nieuw model van financiering te gaan. En als, ik, als, als we de bigger picture van het hele programma bekijken, dan is dit een vrij sumierstukje. stukje. Geef uh -huh. dat aan waar de belangen van het CDA op dit moment naar uitgaan. Wat ook misschien wel denkbaar is, gezien dat het crisistijd is, en dat het daarom een vrij kort stukje is geworden. Gezien dat het crisistijd is, gezien waar het CDA de, uh, de, de accenten oplegt op werk, op gezin, op samenleving. Uh, ja, dan, uh, dat is een bewuste keuze van we het beperkt, CDA. Pro hebben, proberen uh -huh. we het zo beperkt mogelijk te houden. En daar zie je inderdaad accentverschillen in. Ja. Maar dat voor de samenleving cultuur een essentieel, van essentieel belang is, ja, is ook waar. Dat heeft u gezegd. Um, meneer Van Dijk van de SP. Uh, uitgebreider? gaat u in in het verkiezingsprogramma over cultuur. Uh, de vraag is, denk ik, en ik heb het net al genoemd... in deze crisistijd, waar gaan we dat dan van betalen, al die initiatieven? Um, nou ja, de SP die heeft een uh, doortimmerd verkiezingsprogramma... waarin uh, ook een financiële paragraaf staat... En het komt erop neer dat de SP andere keuzes maakt... dan bijvoorbeeld het afgelopen kabinet. Wij willen graag wat bezuinigen bij de hypotheekrenteaftrek... bij de bureaucratie, in de gezondheidszorg, uh, bij Defensie. Uh, maar wij willen uh, ook heel graag de ongelooflijke aanslag die is gepleegd op de cultuursector de afgelopen twee jaar... met een korting van 30 tot 40 procent op het budget. Die willen we heel graag repareren door weer wat te investeren in cultuur. Waar zou de grootste investeringen moeten plaatsvinden wat u betreft? Nou, uh, je ziet dat er op de podiumkunsten is 40% bezuinigd. Ook in de regio waar het CDA zoveel waarde aan uh, zegt te hechten. Uh, in dat kabinet van Mark Rutte met CDA, VVD en PVV... is er enorm gekort op de culturele instellingen in de regio, op de orkesten... Um, ik zou zeggen, we moeten een aanvullend advies vragen aan de Raad voor Cultuur na de verkiezingen, zodat een nieuw kabinet um, herstelwerkzaamheden kan plegen op wat er kapot is gemaakt de afgelopen twee jaar. Mevrouw van der Werf, u zei al, het belang is de, ook de regio, dus niet dat alles blijft hangen in de Randstad. En wij horen net uh, van uw collega dat de regio uh, zeer zwaar getroffen is door een beleid dat ook mede door u is gevoerd. De regio is, uh, is zwaar getroffen. Uh, en ik vind, omdat uh, de uitgangspunten in het regeringsakkoord zijn geweest... dat uh, er hoogwaardig aanbod moet zijn in de regio. En ik ben met de SP eens dat ook naar mijn idee... in het advies van de Raad voor Cultuur daar toch iets te weinig naar uh, gekeken is. Dat is een reden geweest voor het CDA om nog een extra debat aan te vragen. Hebben we ook gehad, hebben we erg op gehamerd. En als het straks gaat om die beschikkingen, zullen we daar ook naar kijken. Ook wil ik zeggen dat we gedurende de rit ook al gerepareerd hebben. We hebben nog een grote pot die heet Frictiekosten. Dat is een reserve voor sociale plannen die gemaakt moeten worden. Daaruit heeft het CDA geput om bijvoorbeeld orkesten... die de heer Van Dijk ook noemt, in de regio overeind te kunnen houden. En over wat voor bedrag praten we? Frictiepot? Uh, dat is zo'n 150 miljoen. En het CDA heeft daar 18 miljoen voor uh, uitgereserveerd voor uh, en mogen lokale die orkesten. Die mag opgemaakt worden in vier jaar, ja. Maar dat dus is de dan, afgelopen periode gebeurd. Dus dan valt het reuze mee met die 200 miljoen? Het, uh, het is minder dan 200 miljoen. We hebben er al iets op gerepareerd. En ook hebben we nu gezegd, heeft ook het CDA samen met de PVDA gezegd. de cultuurkaart moeten we ook overeind houden. Ook uh, een stukje uit die pot. Mm -hmm. Meneer Van Dijk. Nou ja. Ja, u mag geen vraag ja, uiteraard. Ik, ik, ik wil daarop reageren, want het zijn allemaal mooie woorden. Uh, daar is het CDA goed in. Maar uh, ja, mevrouw, van Werf, mevrouw Van der Werf erkent ook dat er een grote aanslag is gepleegd... op de cultuursector de uh -huh. afgelopen twee jaar. Ik uh, wil best uh, onderkennen dat dat waarschijnlijk meer van de PVV en de VVD... afkomstig is dan van het CDA. Maar daarom wil ik u ook wel vragen, uh, is het CDA bereid... Om in november, hè, als we over deze cultuurnota gaan praten, dus de beschikkingen voor de komende vier jaar, om dan ook eh, daadwerkelijk herstelwerkzaamheden te gaan doen, oftewel, simpel gevraagd, investeert het CDA in cultuur? Ja of nee? Het CDA investeert in cultuur op een aantal, op een aantal manieren. Nou ja, zoals ik net zei, een, een fonds, een extra fonds gaan creëren. Geen subsidie, want de bezuinigingen zijn. Inderdaad, omdat er minder geld is. Maar ook om de kunstensector minder afhankelijk te maken van subsidie. Dus als je nou kijkt van kunnen we als overheid in de vorm van een garantstelling. of een lening, zoals het garantiefonds werkt. een nieuwe vorm van financiering vinden, zonder dat er direct. En hoe groot uit zou de dat begroting moeten zijn om en nabij, denkt u? Ik denk dat je. Ik zou dat moeten uitzoeken. Maar je kunt hm. met een paar miljoen. kun je al in de podiumkunsten alweer een heleboel doen. Dat wordt ook door de door de Maar is zo gezegd. moedeloos als her 10 miljoen. Als er zo oh, 10 miljoen wow, als er zulke uh, vergaande maatregelen worden getroffen, en dan zitten we alweer met verkiezingen, dan wordt het weer allemaal teruggedraaid. En nou ja, daar, daar ben je ik dus ook niet voor. Ja. Dat ik als kiezer en als luisteraar en kijker dat ik denk. Jee, nou over twee jaar is het vast weer hetzelfde allemaal. Het nou ja. is niet meer te volgen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat nu dat u allerlei beloftes, nieuwe beloftes hoort, en dat dat uh, niet bijdraagt aan de transparantie en de duidelijkheid. Mm -hmm. Ik probeer het toch te doen. We gaan geen reparaties doen in de vorm van de bezuinigingen ongedaan maken. Maar wel kijken van zijn er toch nog nieuwe vormen mogelijk... Mm -hmm. Zoals die het fonds wat niet die echt hebben. uit de cultuurbegroting ja. hoeven. Meneer van Dijk, mag ik u nog iets vragen? Ik, ik uh, ontdekte tot mijn verrassing dat uh, u voor een herstart... van het Nationaal Historisch Museum bent... Ja, dat klopt. Maar, dat is maar, nota, nota bene een vondst van SP en het CDA. De heer Verhagen en de heer Marijnissen. Uh -huh. en, uh, Ik herinner me no dat als een ongekend drama... dat louter geld heeft gekost en slachtoffers heeft geëist. Ja, maar dat komt door het besluit van de staatssecretaris Halbe Zelstra, die het gewoon te graven heeft gedragen. Wij waren daar voorstander van, er was een brede Kamermeerderheid voor... Uh, en en Zelstra heeft gezegd dat hij het niet ging doen. En wij hebben uh, uiteraard, dat mag u ook van ons verwachten. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma gezet dat we graag een, uh, een herstart van dat museum willen onderzoeken. Omdat we erg veel waarde hechten aan historisch mm -hmm. besef. Mm -hmm. Mm -hmm. Wilt u dat ook, Duistra? mevrouw Van der Werf? Nee, ik wil het niet meer op die manier. M uh, staatssecretaris Zijlstra heeft het, heeft het uiteindelijk gestopt. Maar natuurlijk niet omdat hij daar zomaar zin in had, maar omdat de mensen die er verantwoordelijk voor waren, het niet van de grond hebben gekregen. Kun je een heleboel over zeggen, maar het wordt. Drama vind ik inderdaad op zijn plaats. Laten we nu maar eens even kijken. De, we hebben een heleboel historische musea. We hebben een kanon. Laten we eens kijken wat daar kan gebeuren. Laten, laten we uitgaan van het bestaande in plaats van nu weer iets nieuws prestigieus op te op gaan richten. Hoe belangrijk ik het ook vind, maar het kan ook nu op dit moment met de bestaande middelen. Wat denkt u als u dat hoort, meneer Van Dijk? Ja, dat het, dat teleurstellend. het niet van de grond komt. Ja. Teleurstellend dat wij het CDA kwijt zijn geraakt als partner. En ook als ik mevrouw Van der Werf uh, eerder terugluister van wat ze net zei. Dan moet ik vaststellen dat ze eigenlijk helemaal in het kamp van de VVD en de PVV is komen te zitten. Ze wil geen herstelwerkzaamheden verrichten. Ze wil uh, niet die enorme bezuinigingen enigszins herstellen. Nou ja, die kaalslag die nu plaatsvindt in die regio. Die talloze theaters, uh, muziekorganisaties mag, die nu gesloten zijn. Worden, ja, dat vind ik doodzonde. Ja, ik denk dat, uh, dat alle cultuurliefhebbers dat uh, wel vinden. Maar wat is er op tegen om te zoeken... juist in deze moeilijke financiële tijden... om te zoeken naar een alternatieve wijze... waarop je dit toch nog in stand kan houden... zonder dat je subsidie hoeft te verstrekken? Is ik, dat ik, niet ik ben... iets waar de SP ook bij gebaat zou zijn... om dat uit te zoeken? Ik ben daar heel erg voor. Het is natuurlijk prachtig als cultuurinstellingen erin slagen om eigen inkomsten te uh, genereren. Prima als ze dat doen. Maar de overheid dient wel garant te staan voor experiment en verdiepingen. We moeten voorkomen dat al die theaters op een gegeven moment op zoek gaan naar die grauwe middelmaat. Omdat ze weten dat ze daar geld mee gaan verdienen. En dan wordt het alleen nog maar Shakespeare en Tsjechov En dan wordt het alleen nog maar Joop van den Ende. De overheid kan juist het experiment beschermen. En denk ook eens aan een orkest. Zoals het Metropoolorkest. Dan heb je het over 40, 50 orkestleden. Die kunnen niet zonder subsidie. Dat is een enorme organisatie. En het is doodzonde dat zo'n prachtig metropoolorkest... zeer populair bij jong en oud, dat dat nu verloren gaat. Ik wil nog even terug naar uh, uh, Philip Vermeilen. U heeft meegeluisterd. Ja. Reden tot optimisme of denkt u, oh, dit, dit wordt heel moeizaam? Goh, het zal inderdaad wel moeizaam worden. En inderdaad, vlak voor de verkiezingen gaan alle partijen hun beste beentje voorzetten. En inderdaad, in, in dit geval onderstrepen hoe belangrijk ze cultuur wel vinden. Maar ik denk dat de uitdagingen toch niet min zijn. Ook naar, naar financiering toe, inderdaad naar de rol van de overheid. En ik blijf het allemaal toch redelijk uh, weinig concreet vinden. Nu hoor ik bij het CDA, mevrouw Van de Werf spreekt nu over een, een, nieuw, een nieuw fonds... Uh, wat een tandje gaat bijsteken, wat, wat ook wat gaat repareren. Maar... Um, ja, de vraag blijft, wat gaan ze doen, bijvoorbeeld met die uh, btw-verhoging, nu terug verlagen naar 6%, wordt dat in stand gehouden of niet? Dat zijn dingen die uh, misschien de kiezer ook wel wil weten en die toch wel een impact hebben op de cultuursector zelf. Maar langs de andere kant, bij de... Ja, bij de ja, Mainstream-partijen. Is er ook een consensus inderdaad over het belang van, van, van uh, cultuur-educatie, bijvoorbeeld? Um, um, andere vormen van financiering. Alleen de concrete uitwerking laat voorlopig op zich wachten. We gaan het zien wat het resultaat ja. wordt. <laughs> Dank u wel in ieder geval, Filip Vermeijlen en uh, Marieke van der Werf en Jasper van Dijk, voor jullie bijdrage vanavond. Graag gedaan. Heel graag. Gedaan. Tot genoegen. Fine. And every drinker, every dancer, lives a happy face to thank of The fiddler fiddles something so sublime. All the women tear their blouses off, and the men they dance on the polka dots. And his partner found and his partner lost, and it's held a pain when the fiddler stops. It's closing time. Blouses off And the men may dance On the polka dots And its partner found And its partner lost And it's hell to pay When the fiddler starts It's closer to town Not we're lonely We're romantic And the sad release With acid And the holy spirit's crying Where's the beef?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 I swear it happened just like this A sad cry, a hungry kiss, kiss from The gates of love they budget, the I can't say much as happened since Can't say much as happened since Can't say much as happened since But close in time Ik zou deze plaat natuurlijk zelf kunnen afkondigen... maar ik heb nu iemand aan de telefoon die dat veel beter kan dan ik. Mart Smeets, goedenavond, Mart. Hoi. Mart, wat hebben we net gehoord? Uh, closing Time, dat is een Leonard Cohen-nummer... waar hij zijn uh, zomertournee uh, in bijna alle plaatsen waar hij die speelt mee afsluit. En dan weten de mensen dat het echt voorbij is... en dan hebben ze drie, drieënhalf uur uh, fantastische avond gehad. Drie, drieënhalf uur op die leeftijd... Ja, maar mannen van leeftijd kunnen nog heel veel, zoals jij weet. <lacht> ik heb begrepen, Mart, dat jij zei: closing time is uh, in een notendop de essentie van het leven. Het zou op iedereen's begrafenis gedraaid kunnen worden. Ja, dat, dat denk ik wel eens, ja. Ik ben, ik ben al heel lang, laat ik dat maar uitleggen, behalve uh, fan van Amerikaans basketbal en, uh, en Europese wielrennen, ben ik fan van Leonard Cohen. En dan ga je een heleboel dingen lezen. Hij heeft uh, hele uh, gewichtige gedichten geschreven waar je, waar je heel lang over doet om dat te begrijpen. Uh, uh, ik ben er steeds meer uh, aan gewend geraakt dat hij uh, ff, uh, om de zoveel jaar op een verkeerd been zet. Dan, dan, dan schrijft hij over liefde en dan weer over lust en dan komt er weer iets met geloof en trouw en daarna weer ontrouw. Uh, dus, dus alle facetten van het leven legt hij voor je neer in liedjes die, uh, ja, die moet je, je moet ze beluisteren. Het is niet iets wat je uh, via de arbeidsvitamine fluitend uh, uit je hoofd leert. Was het liefde op het eerste gehoor? Ja, omdat het spannend was. Het was een, een hele mysterieuze Joodse jongen uit, uit Montreal, uh, Montreal moet ik overigens zeggen, want hij werd Engelstalig opgevoed. Uh, en, die, en die schreef gedichten en hij deed dat met een zwarte coltra aan. Hij had altijd mooie langbenige blonde uh, Scandinavische <lacht> mevrouwen om zich heen. Ja, je moet in, in die termen moet je denken in de, in de midjaar zestig zo ongeveer. Dus hij was heel interessant voor, op, voor de opgroeiende wereld van toen zou een nummer van hem op jouw begrafenis gedraaid mogen worden, wat jou betreft. Ja, maar dan... Nee, dat, dat, dat, dat klinkt te aanmatigen. Dat vind, dat vind ik ook niet zo belangrijk. Want ik heb die keuze al gemaakt. En dan ga ik meer naar Jackson Brown's kant toe. Maar dat is weer wat anders. Maar het, het is wel een feit dat een heleboel mensen... die uh, wat langer op deze aarde staan en die wat meer naar uh, goede muziek hebben geluisterd... dat die zich ineens helemaal overgeven aan de muziek van Leonard Cohen en ook naar zijn shows gaan. Hij heeft er, heb ik begrepen, nu uh, acht in tien dagen in, in uh, Gent op zitten. Mm -hmm. En het was allemaal stijf uitverkocht. En dat zijn dus allemaal mensen die een eerste of een tweede huis hebben... Een tweede of een derde huwelijk achter de rug hebben, succesvol zijn, Volvo rijden, golden retrievers <lacht> hebben, en, en die gaan uh, met hun derde of vierde vrouw gaan die bij zo'n concert zitten. En die hebben dus allemaal een fantastische avond. Je zei, Mart, uh, dat het niet muziek is die je zomaar even tussendoor fluitend op je werk tot je neemt. Moet jij ook in een bepaalde stemming zijn om er naar te luisteren? Ja, glas wijn helpt wel. En, en, en, en, en niet een praten. En een Kamer helpt ook wel. Dat is wel zo. Ja, ja. Het is, het is een hele speciale soort muziek. Het is eigenlijk heel knap dichtwerk uh, door. Uh fantastische muzici uh, op, op, uh, op de cd gezet, dat, daar komt het op neer. En die concerten van hem, die zijn ja, wonderlijk, als je erbij bent. Je hebt er eigenlijk als man niks te maken, heb ik wel eens gezegd. En daar bedoel ik niks kwalijks mee. Maar ik geloof dat 72 van de, van de mensen dat naar het concert gaat vrouw is. Nou, daar kan je alles bij indenken. En, en, die, en die 28 die er dus bij hoort, ja nou oké, okay, die betaalt en die rijdt de auto <lacht> naar huis terug. Daar komt het eigenlijk op neer. Nederige positie lijkt mij daar zo in de zaak. Ja. Er zitten ook veel uh, religieuze elementen in zijn tekst. Je zei ook, hij zet je eens in de zoveel jaar op een ander been... dan gaat het weer over liefde, dan weer over het geloof. Heb jij iets specifieks met die religieuze, filosofische teksten van hem... of is dat niet zozeer wat jou, uh, wat jou raakt? Nee, nou, ik weet wel, omdat ik hem volg... weet ik dat hij ooit een keer in Ramadan in een groot uh, stadion uh, zijn uh, publiek... en dat waren toen meer dan 40.000 mensen... Uh, een half uur lang in het uh, Hebrew, in het Ifrit, heeft toegesproken. En toen heeft hij een, een stuk uit de Bijbel gelezen... en daar heeft bijna het hele stadion bij zitten janken... Uh, en dat moet, je, dat moet toch iets, iets heel bijzonders zijn als een, als een Canadees uh, dichter, want dat is die die in Amerika woont, als die zich bedient van de taal van dat land, en dat moet zo aangrijpend hmm. geweest zijn wat hij toen heeft, hij heeft uitgelegd, uh, uh, het, hij heeft het van huis meegekregen, dat is natuurlijk wel zo. Hij ja. is een Cohen en dan schrijf je dat met een k, hij is eigenlijk een Joodse priester. <laughs> een deel van succes, zijn succes heeft vast ook wel te maken met zijn drie achtergrondzangeressen, wat weet je van hen? Nou, één is Sharon Robinson. Dat is een mevrouw met wie hij al heel lang samenwerkt. En die begrijpt zijn muziek heel goed. En dan heeft hij twee um, Engelse vrouwen erbij. Dat, dat is de, de famous Web sisters. Dat zijn twee blonde mevrouwen die allebei ook een, een, een instrument spelen. Soms doen ze dat ook in een show. En daar flirt hij ongenadig mee. Uh, tijdens het concert. En dan kan dus ook weer de vrouw in het publiek, kan ze met die vrouwen op het toneel. Dat doet hij heel erg uh, goed. Maar die vrouwen nemen steeds een grotere rol, in, een muzikale rol in, in, in de liederen. En dat is fantastisch om mee te maken. Het spel tussen die drie vrouwen en die oude... Maar, die maar die wat moet staan. ik me daarbij voorstellen? Ik heb het nooit gezien. Wat gebeurt er dan? Weet je hoe, je hoe je flirt? Hoe, hoe dat gaat? Nee, ja. Mart, daar weet ik niks van. Kijk, dat zal ik je nog <lacht> eens leren. Ja. Maar, en Dat gebeurt op het podium. En da daar zitten dus 15.000 mensen zitten daarbij En die kijken daarnaar en je hoort dan een zucht door dat publiek gaan. En dat doet hij op zo'n fijnzinnige manier. Mm. Het is, is prachtig. Ik, ik stel me van alles van voor morgen. Dat Olympisch Stadion dat, dat zal heel wat te verduren krijgen. En je neemt je vrouw ook mee. En zij vereent zich natuurlijk ook met die achtergrondzangeressen, Mart. Daar hebben we het nooit over gehad, maar dat is een gesprek zonder vermoorden. Ja. Is ze net zo'n grote fan als jij? Ja, ja en daar komt ze ook vooruit ook. Er is helemaal niks mis mee. Ze verheugt zich ze er zeer op. Maar ik denk dat, dat uh, heel veel van zijn uh, appearances, dus zoals hij op dat toneel staat, soms knielt, soms gaat zitten dat dat heel erg bij vrouwen aanslaat. En dat is ook de reden dat er zoveel vrouwen naar hem toe gaan. En dat zijn geen meisjes van 17, 18, maar dat zijn over het algemeen uh, vrouwen die de valk lezen en L en, en dat soort dingen... en die dus van de wereld weten. Ik uh, denk dat ik zo op mijn 34ste wel kan gaan beginnen, lijkt mij. We gaan nog luisteren naar het nieuwe werk van Cohen. Going Home, van zijn laatste cd Old Ideas. Ben je gecharmeerd van zijn nieuwste werk? Mm, ja, er staan een heleboel waarheden op. Vertaal maar mee, meteen dit nummer. Dat is heel mooi. Nou, we gaan luisteren. Mart Smeet, heel erg bedankt. Hoi. Going home without my sorrow. Going home sometime tomorrow. Going home. Better than before. Het is 5 voor 12. Met correspondent Bas Mesters. Ik kom terug. Dat waarvoor we zijn geremigreerd gaat vandaag beginnen. Nederlandse scholing voor onze kinderen na tien jaar verblijven in Italië. Zo'n eerste schooldag lijkt wel spannender voor de ouders dan voor de kinderen zelf. Doei. jullie voorzichtig? Zullen ze een plek vinden in de groep en hebben ze niet te veel taalachterstand? Al het Nederlands dat ze kennen leerden ze thuis van mijn vrouw en via de Wereldschool. Een instituut dat elk jaar de schoolboeken die kinderen in Nederland krijgen, in een grote doos naar ons heeft opgestuurd. De komende maanden moet blijken of de voorbereiding voldoende is geweest. En of het remigratieoffer dat we mede voor het onderwijs van de kinderen brengen zal lonen. Het is niet te voorspellen, maar een keuze op gevoel. We wilden de kinderen ook een Nederlandse jeugd en naast de Italiaanse een Nederlandse identiteit meegeven. Zowel in Italië als in Nederland wordt in de media met regelmaat geklaagd over het onderwijs. Maar nu we in beide landen vele scholen hebben bezocht... kunnen we onmiddellijk concluderen dat de Nederlandse scholen... er over het algemeen fysiek, qua gebouw en qua leermiddelen... veel beter aan toe zijn dan de Italiaanse. Neem nou het kleuteronderwijs. In Italië moesten we op dag 1 een doosvol materiaal brengen... dat per A4'tje bij de ouders was besteld. Rollen-wc-papier, papieren zakdoekjes, klei, zeep, pretstift, keukenrollen, viltstiften met een dikke punt, 500 A4'tjes... en zelfs maismeel om de zandbak te vullen, want... Zand is vies, volgens de Italiaanse scholen. In Nederland leveren de scholen dit alles gewoon. Zwaar onder de indruk zijn we van het interactieve schoolbord... waarop onze jongste dochter vandaag de letter K in regenboogkleuren mocht natekenen. Nooit gezien. En dan de zeden en gewoonten op school. We mochten vandaag zomaar de klas in met onze kinderen om ze daar af te geven. We mochten zelfs even blijven zitten. In Italië worden de ouders bij het hek van de publieke school tegengehouden... door de bidello, de concierge. Scholen zijn er forten die de opvoeding van de jeugd lijken te beschermen tegen de kwalijke invloeden van de ouders. Het wantrouwen tussen ouders en scholen is er zeer groot. In een poging gelijkheid te suggereren dragen de peuters in Italië allemaal een schoolschort. Blauw voor de jongetjes natuurlijk en roze voor de meisjes. En ze krijgen allemaal een biologische drie gangen maaltijd tussen de middag. De eerste jaren, als we ze van school haalden... was het antwoord van de juf op de vraag hoe het gegaan was altijd stevast... prima, want ze heeft alles opgegeten en ook nog een tweede keer opgeschept. Scholen concurreerden in de aanmeldingsperiode zelfs met de kwaliteit van de pasta. Of dit inderdaad een onmisbare kwaliteit van de school is... moet nu in Nederland gaan blijken. Of onze emigratieoffer het juist is... zal over 15 jaar misschien duidelijk worden. Nederlandse vrienden in Rome, die hetzelfde deden, hebben ons beloofd dat de kinderen ons uiteindelijk dankbaar zullen zijn... voor de terugkeer naar Nederland. Laten we het hopen. De eerste schooldag viel in ieder geval niet tegen. Hoe was het op school? Goed. goed. Ja, dat was Italië-correspondent Bas Mesters. Hij is na tien jaar weer terug in Nederland. En iedere maandag vertelt hij hoe hij en zijn gezin moeten wennen aan ons land. En dit was deel 9, de eerste schooldag. Morgen zit hier bij het oog Mieke van der Wijs. straks in Casa Luna Lex Bolmeijer met acteur Otto de Kat... En als u de columns van Bas Mesters nog terug wilt lezen... dan kunt u terecht op de website www.basmesters.nl. Dank voor het luisteren en voor straks slaap lekker. MUZIEK Goedenacht, vrienden.